3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Microsoft neemt het internettelefoniebedrijf Skype over. De softwareproducent betaalt 8,5 miljard dollar voor Skype. Het is de grootste overname in de geschiedenis van Microsoft. Het bedrijf bood al internettelefonie aan voor zakelijke gebruikers. Door de overname van Skype krijgt Microsoft ook een stevige positie... op de internettelefoniemarkt voor consumenten. Ook Facebook en Google zouden de belangstelling voor Skype hebben gehad... Skype is een goedkoop manier van bellen en daardoor populair. Het is een Europees bedrijf dat is ontstaan in Estland. Daar zit nog altijd de ontwikkelingsafdeling en er werkt bijna de helft van het personeel. De fiscale opsporingsdienst FIOT heeft vijf locaties in Zuid-Holland doorzocht. Dat gebeurde vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar drie failliete beleggingsbedrijven. Twee leidinggevenden worden verdacht van fraude, oplichting en witwassen. De twee zouden tussen 2003 en 2010 grote sommen geld hebben aangetrokken... wat onder meer zou zijn opgegaan aan privéuitgaven. Er hebben zich meer dan 60 benadeelden gemeld... die samen zo'n 9 miljoen hadden ingelegd. De vraag is of ze nog wat van hun geld terugzien. Dat er invallen waren was vanochtend al uitgelekt via de Telegraaf. De krant had documenten in handen gekregen... die onlangs, per ongeluk, naar een verkeerd adres waren gefaxt. De Egyptische oud-minister van toerisme Garana is tot vijf jaar zelf veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan corruptie. Garana zou land van de staat onder de marktprijs hebben verkocht... waardoor de overheid 35 miljoen euro is misgelopen. Vorige week werd de voormalig minister van binnenlandse Zaken van Egypte... veroordeeld voor fraude en corruptie. Meer dan twintig ministers en zakenmensen van het Mubarak-regime... zitten vast op verdenking van corruptie. Mubarak zelf ligt nog in het ziekenhuis in Sharm el sheikh hij wordt door de justitie verdacht van betrokkenheid bij het doden van demonstranten. De Griekse hardlopers Tanou en Kentaris zijn door een rechtbank in Athene schuldig bevonden aan mijn eet. Ze hebben voorwaardelijke gevangenisstraffen gekregen van twee jaar en zeven maanden. Dat betekent dat ze niet de cel in hoeven. Tanou en Kentaris kwamen in 2004, voor het begin van de Olympische Spelen in Athene, niet naar een dopingcontrole. Ze zeiden dat ze een motorongeluk hadden gekregen... Maar volgens de rechtbank is dat ongeluk nooit gebeurd... en wilde ze alleen de dopingtest ontlopen. Utrecht verdediger Neesu is vanochtend ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens de training viel al die schut bovenop hem... waardoor de Roemeen een nekwervel brak. Neesu wordt nu geopereerd. Hoe ernstig de blessure is valt volgens de clubarts van Utrecht... pas na de operatie te zeggen. Neesu speelt al sinds 2008 voor Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor Steaua Boekarest. Het weer van tijd tot tijd zon, soms ook een bui. Het is 16 graden op de Waddeneilanden en 20 tot 22 graden in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden, 20 graden. Het is dan overwegend droog. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw ooglezerbehandeling bij Vision Clinics. Dat doen ze niet zomaar, want met ooglezeren gaat een wereld voor u open. En het is net zo veilig als jarenlang lenzen dragen. Zeker wanneer u kiest voor Vision Clinics. Want daar werken de meest ervaren oogartsen met de modernste apparatuur. Kijk op visionclinics.nl Ik zit al meer dan twintig jaar bij de ***bank. Mijn vermogen was zo gekrompen dat ik een afscheidsmail kreeg van mijn accountmanager. Zit dit plotseling onder een of andere vermogensdrempel? Terwijl hij mijn geld beheerde. Bij Alex Vermogensbeheer checken we elke dag uw portefeuille. En u bent al welkom vanaf 25.000 euro. Op kansen en bedreigingen reageren we meteen. Dat doen we zo goed dat we uitgeroepen zijn... tot de beste vermogensbeheerder van Nederland. Voor Alex Vermogensbeheer en onze rendementen, check alex.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met dit half uur aandacht voor een curieuze moordzaak op christenen in het overwegend islamitische Turkije. En we schillen vandaag ook weer een appeltje en dat doet Arenda Haasnoot. Arenda, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Waar wil jij het over gaan hebben straks? over thuisbevallen en de risico's dat, zi dat zich met zich meebrengt. Want die zijn groot? Nou, het, het blijkt zo te zijn, dat is onlangs weer uh, gepubliceerd... dat de babysterftecijfers in Nederland aanzienlijk hoger zijn... dan andere landen in Europa. In de meeste landen is dat ongeveer vijf op de duizend... en in Nederland zelfs tien op de duizend. En recent gepubliceerd onderzoek laat ook zien... Uh, dat de risico's bij thuisbevallen daarbij een grote rol spelen. Goed, dat straks. Maar eerst gaan we naar Turkije. De Turkse regering is doodsbang voor een koep van ultranationalisten. En daarom zitten honderden mensen al in de gevangenis. Het laatste nieuws is dat ook de moord op drie christenen in 2007 onderdeel zou zijn van het grote complot. Op dit moment vinden de rechtszittingen plaats. Onze verslaggever Mathea Vrij ging naar Turkije en zet de zaken op een rij. De naam Malatya komt regelmatig langs in het Turkse nieuws. In de stad Malatya vond vier jaar geleden een drievoudige moord plaats. So we with Malachi, Katharina Knaus van de internationale denktank uh, in ESI. In op het eerste gezicht lijkt het een simpele zaak. Een paar jonge mannen worden door de politie op hete daad betrapt bij een gruwelijke uh, moordpartij. De mannen hebben het bloed uh, nog aan hun handen. Maar al snel blijkt, zo vertelt Knaus, dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn. En dat maakt de zaak van belang. Het is belangrijk, because het niet alleen het geval van vijf jonge mannen die drie De slachtoffers waren zendelingen, twee Turkse ex-moslims en een Duitser. Wij belden kort na de moord met hun kerkleider, de Turk-Ikstan Usbek. Dit is hoe het gegaan is. De vijf daders zijn naar de christelijke drukkerij gegaan... waar drie medewerkers binnen waren, waaronder Oegur uh, Yüksel. He, he he, to Ze hebben Yüksel gemarteld uh, en zijn keel is doorgesneden. Everyone. Net als bij de andere twee slachtoffers. Uh, was German. He was very quiet. He was... Het derde slachtoffer is de 44-jarige Duitser uh, Tilman Geske. Een rustige man. Hij werkte in Malatya om het geloof uit te dragen, But, uh, maar zeker niet op straat. Wel in de sfeer uh, van persoonlijke relaties. Hij was een christen en ze hebben hem Er stond hier bij de ingang een, een man die vroeg of ik uh, inderdaad voor de familie Geske kom. Dat is duidelijk ook iemand van de geheime dienst. En hier binnen, kinderen die door elkaar heen lopen, volwassenen die elkaar zien, duidelijk mensen die elkaar goed kennen. Er staat hier in de gang een grote rommelkast. Ook een foto van het gezin, toen ze nog compleet waren. Vader, moeder, drie kinderen. Die kennen mich uit het alle. enerzijds is het ganz goed te wissen, um, oké, okay, ik een probleem heb, ik heb alle nummers op mijn handy. Ja, Susanne Keske zegt, uh, al die geheime agenten hier die kennen me. Aan de ene kant geeft het wel een veilig gevoel. Ik heb al hun mobiele nummers ook. Maar aan de andere kant weet ik dat ze niet allemaal aan onze kant staan. Er zijn er heel wat die de moord op mijn man eigenlijk wel terecht vonden. Ja, veel ook gibt die eben das niet slecht vindt wat daar passiert is. Dus ik moet wel oppassen. Maar de goeie, ja, die geven me soms een lift. Dat is best handig. Daar ja, heb ik gedacht. Wanneer die daar zitten. dan kunnen ze mij ook helpen. <laughs> ja, ik denk me daar niet zoveel so bij. De kinderen gaan op de grond zitten. pakken hun eigen zangboekjes. Susanna pakt de gitaar. Ik vraag hoe ze zich die 18e april herinnert. De dag waarop haar man en twee vrienden op brute wijze vermoord werden. van 18 april komt me vooral. Dat in zin. Ik denk eraan, zegt Susanne, hoe ik hem overdag nog even kort ontmoet heb in de stad. Ik denk ook aan die avond met mijn kinderen in het ziekenhuis. Toen we wachten op het bericht of hij verwond was of overleden. En een ganz echt schwierige situatie en hoe moeilijk het was dat ik vervolgens naar het politiebureau ging terwijl mijn kinderen naar huis gingen en dat ik er niet was toen mijn oudste dochter thuis kwam ze had me aangeroepen op mijn handy en had dan gevraagd wat is eigenlijk los en ik moest aan het telefoon ze belde me op mijn mobieltje en toen moest ik het door de telefoon zeggen was echt super doof echt waardeloos Dat was januari 2008 en Suzanne Geske is nog altijd met haar gezin in Malatia. Ze wil de daders vergeven, zei ze tegen ons en op de Turkse televisie. Maar de zaak moet wel tot op de bodem uitgezocht worden, want er zit meer achter. My name is Knaus. Dat klopt, zegt de internationale denktank ASI. Research of Het European Stability, Stability Initiative zit onder meer in Turkije... en, en pluisde de Malatia-moordzaak uit omdat, volgens de denktank de zaak symbool staat voor wat er op dit moment in Turkije aan de hand is. Katharina Knaus. De jonge verdachten hadden, zegt Knaus, uitgebreide contacten met ultranationalisten. Mensen die vinden dat hun land niet goed geregeerd wordt. De ultranationalisten zijn tegen de huidige regering, die conservatief-islamitisch is. De nationalisten zouden, zo wordt beweerd, christenen willen doden om zo chaos in het land te creëren. En als die chaos eenmaal groot genoeg was, dan kon het leger ingrijpen om de orde te herstellen. De huidige regering zou moeten opstappen en de nationalisten zouden het roer overnemen. Voor those who die interested in een militaire coup, zijn, of course, als de situatie uit de controle control, hebben ze altijd een reden om te zeggen, we step in om veiligheid te uh, to save the de verdachten zouden dus ultranationalisten zijn en geen gewelddadige islamisten, zoals direct na de moord in veel media werd gesuggereerd. De mensen die achter deze moorden staan zijn niet islamisten. Ze zijn rather nationalisten. Geen islamisten dus, maar nationalisten met connecties bij de politie, op universiteiten en in het leger. Maar het hebben van contacten met mensen wil nog niet zeggen dat die mensen ook schuldig zijn aan de moord. Toch zijn de afgelopen tijd politiemensen, hoogleraren en militairen opgepakt. En zij zijn niet de enige. Honderden mensen zitten inmiddels in Turkije vast... op verdenking van het willen plegen van een koep. Maar veroordeeld is nog niemand. Er is dan ook veel kritiek. De regering zou het complot gebruiken als een smoes... om tegenstanders te kunnen arresteren. Knaus van ESI deelt die zorgen, maar... Het feit is dat het geweld tegen christenen gestopt is in dezelfde periode dat veel van deze mensen gearresteerd zijn. De moordzaak op de drie zendelingen zat tot een paar maanden geleden muurvast. Maar nu deze zaak opgenomen is in de grote rechtszaak over het complot, is er opeens van alles mogelijk. Een more in-depth investigation into the network behind it. Uh, I think it's in the interest of everybody. Als het maar leidt tot een beter Turkije, dat is wat de Weduwe Geske wenst. Ik hoop immer dat ik denk maar God mag keine fehler God vergist zich niet. Deze zaak kan een nieuw begin betekenen voor Turkije. Een kans om eindelijk aan het licht te brengen wie er werkelijk achter deze moorden zitten. En hoe Turkije omgaat met hun minderheden. Dit is echt een kans om schoon schip te maken en ik hoop dat ze het niet verspelen. Ze moeten zich profileren, ze moeten wat maken. En dat is een echte kans. En ik hoop dat ze die niet verpassen vanuit Turkije van Mathea Vrij. Your dreams came true Guess she gave you things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 memory Sometimes it hurts instead. Sometimes it lets in love, but sometimes it hurts instead. Adele, someone like you. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En dat is Arenda Haasnoot. Terug van zwangerschapsverlof. Arenda, je bent weer moeder geworden van een tweeling zelfs. Ja, klopt. Blij dat je weer terug bent. Ja, ja. hoewel het natuurlijk ook heel mooi is om uh, weer een tweede tweeling uh, te krijgen. Maar het is ook goed weer om aan de slag te gaan. Oké, okay, Nou, je zit hier en je wilt het ook gaan hebben over bevallingen. Dat is niet toevallig, denk ik. Wat, uh, wat is het punt dat jij wil maken? Ja, Het punt is dat ik uh, uh, tegenkwam dat in Nederland de thuisbevallingen... dus eigenlijk een gangbare manier zijn om, ja, om je kind te krijgen. Uh, maar dat er ook gebleken is dat de babysterftecijfers in Nederland... in vergelijking tot de rest van Europa dus enorm hoog zijn... 10 op de duizend. En in vergelijkbare landen is dat 5 op de duizend. Nou, komend uit de situatie zoals ik net uh, heb verteld... net bevallen, ja, dan, dan komt dat toch wel iets harder aan. Dat je denkt, nou, dat is toch hoog. Terwijl we hier in Nederland gewoon zo'n goede uh, ja, medische wereld hebben. Hoe, hoe kan dat? Ja. En tegelijkertijd blijkt ook dat uit recent onderzoek... dat eigenlijk gekoppeld was aan, aan die cijfers uh, die, die ik net noemde... dat uit recent onderzoek blijkt... Uh, dat thuisbevallingen toch extra risico met zich meebrengen. Dat als je bevalt bij de verloskundige... dan heb je toch twee keer zoveel risico op, op overlijden... Uh, tijdens de geboorte of na de geboorte van het kind. En als je dan ook nog eens een keer zou moeten verkassen naar het ziekenhuis... He, terwijl je al in, in zo'n bevalling zit... dan uh, wordt het risico nog vier, is het vier keer verdubbeld. En mijn punt is dan ook... zou het nou niet eens een keer tijd worden... om uh, ja, de hele cultuur van thuisbevallen is, ja, stop te zetten... Ja. en te zeggen van nou, uh, laten de verloskundige... En gynaecologen de hand ineens slaan en op, op gewoon bepaalde centra gaan zitten. En waar iedereen gewoon de. de de, de hele procedure ingaat en daar ook bevalt. En met wie wil jij dit appeltje gaan schillen? Met Angela Verbeten. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verloskundigen. Oké, okay, mevrouw Van Beten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een warm pleidooi van Arenda Haasnoot... om er nou maar eens te stoppen met die thuisbevallingen in Nederland. Ja, en ze zegt nog veel meer. Ik zou op al die punten wel willen reageren. Nou, begint beginnen, maar. Laat ik wil voorstellen dat ik geen thuisbevallingsgoeroe ben. Ik vind dat vrouwen in Nederland veilig moeten bevallen... in de eerste plaats en in de tweede plaats... Dat ze een keuzevrijheid zoveel als dat kan uh, veilig gezien moeten hebben. En het blijkt dat vrouwen dat ook willen. Tijdens Flair heeft uh, vorige maand een onderzoek gedaan. En het blijkt dat vrouwen wel geschrokken zijn van al die artikelen over, uh, over de bevalling in Nederland. Maar dat nog steeds uh, zo'n driekwart van de vrouwen die uh, thuis wil bevallen. En het blijkt ook uit het onderzoek dat 62% van de vrouwen zich eigenlijk niet laat beïnvloeden door al die artikelen, maar haar eigen plan wil trekken. Nederlandse vrouwen zijn sterke vrouwen die heel goed een visie hebben over waar ze willen bevallen. Een deel, zoals uh, Arenda, wil graag in het ziekenhuis bevallen. Prima. En een deel wil graag thuis vallen. En gelukkig kan dat nog steeds ja, fijn. De keuze ligt is bij de vrouw. Ja goed, maar je, je spreekt natuurlijk over artikelen, maar waar mij met name om gaat is cijfers. Dat de cijfers uh, toch hoog zijn als je dan Nederland vergelijkt met andere landen in Europa. Slowakije, Spanje en Luxemburg. Daar ja. is het zelfs minder nou, het dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan op de vijf, op de, vijf, op de het duizend. Het is met de slechtste gezondheidszorg van Europa vorig jaar. Uh, door internationale gezondheidsorganisaties vastgesteld. Dus je kunt je heel veel vragen stellen bij de registratie hè, van die cijfers. Ik wil even een paar dingen zeggen. Want u praat over hele hoge babysterfte in Nederland. Uh, dat is echt pertinent niet waar. We hebben de laagste babysterfte die we ooit gehad hebben. Die babysterfte die daalt al 100 jaar en die daalt nog steeds. Het is wel zo dat we in een vergelijking met 25 Europese landen... in de uh, onderste regio eindigen... Daarbij moet je wel zeggen dat uh, Nederland een land is waar echt top geregistreerd wordt. Al 30 jaar, doordat verloskundigen en gynaecologen samen een heel goed registratiesysteem hebben opgezet. Maar zegt u daar nou mee dat de andere landen gewoon niet goed registreren en dat nou, die cijfers gewoon niet kloppen? Ja, een groot deel van de landen uh, zal het beslist slechter doen dan de cijfers die zij opgeven. Van Frankrijk bijvoorbeeld, overigens het slechts presterende land, zijn maar de cijfers van vier ziekenhuizen meegenomen. Dus niet van heel het land. Bij zo'n land als Slowakije, daar weten we. Nou, denk aan Griekenland. Als je weet hoe ze met uh, hun financiën omgaan, moeten we dan verwachten dat ze met de registratie. Nee. Van Even een reactie, reactie, reactie van Arinda Hassel, daarin. Dan has nog die cijfers kloppen niet, zegt mevrouw uh, Verbeten. Nou goed, ja, dat, dat lijkt me toch wel sterk. Kijk, de, de, in, in die zin. Uh, Denk ik dat als je naar die cijfers kijkt, dat, dat ook de gynaecologen en de Vereniging van de gynaecologen die cijfers heel serieus nemen. Denk je dat ook dat moet doen. En, maar wat ik voor, ook vooral heel opmerkelijk vind, is dat Nederland toch wel afwijkt in de manier waarop ze met bevallingen omgaat. Als je dan kijkt naar die andere landen. Ik had onlangs een stel uit Canada, uh, uh, daar had ik contact mee. En die zeiden, nou, het is gewoon, gewoon onbegrijpelijk hoe, in, hoe hier in Nederland. Dus ja, zo dat, dat areool van thuisbevallingen bevallingen hoog gehouden wordt. Het is bij ons gewoon geen sprake van. Je gaat naar het ziekenhuis, hè, kijk je naar de gynaecologen in België en ook de reactie. Onlangs. vorig jaar werd weer geopperd om toch weer thuisbevallingen in gang te zetten in België en dat gynaecologen daar echt pet in het tegen zijn. En dat je natuurlijk dan. Nu u legt het ja het keuzemoment bij de moeder. Terwijl ik dan ook zou zeggen: moet je dan ook niet kijken naar gewoon ook de zorg voor het kind. Moet je niet zijn op de plek van het kind, waar het kind dan de meeste zorg kan krijgen. Want kijk, ik ben in mijn dagelijks leven ben ik predikant. En ik kom ook mensen tegen die dat dus hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld in vlak voor de bijvoorbeeld. Bevalling, dat het kindje plotseling overlijdt het perfecte zwangerschap was. Of vlak na de bevalling. En als je dan ziet wat een impact het heeft, hè, als je ja, als je een gezonde zwangerschap hebt hè, en je denkt, nou het gaat allemaal goed. En dan toch dat ja de hm. natuur je in de steek laat Denk Alleen al voor dat risico ja. zou ik zeggen ja. van nou daar ja, gaat toch de, de ja. medische wereld in? Ja. Kijk, ik wil, uh, het, het verdriet van ouders die een kind verliezen is enorm. En dat, dat wil je echt dat niemand dat meemaakt. Dus waar je dat kan voorkomen als, uh, als medicus wil je dat voorkomen. Dat geldt voor verloskundigen zo goed als voor uh, gynaecologen. Ik vind eh, het, het niet terecht dat u zegt dat er in Nederland nog steeds een soort eh, bevallingscultus zou heersen waarbij het natuurlijk bevallen en het thuisbevalling helemaal opgehemeld wordt. Dat is echt de laatste jaren echt veranderd. Vloskundige gynaecologen, ook met de beroepsorganisaties, we hebben samen meegewerkt eh, met de opstelling van het stuurgroeprapport eh, eh, zwangerschap en geboorte. Daar staan aanbevelingen in waardoor het beter kan. Want kijk, ik deel met eh, de zorg dat onze cijfers te hoog zijn. Wij hoorden 30 jaar geleden nog bij de top 5 in Europa, nou, dus, bij de best presterende landen. Dus daar moet wat aan gebeuren en u zegt en eigenlijk, daar, we zijn, we, daar zijn we mee bezig. Arenda, is dat voldoende voor jou? Ja, nou, ik, ik zou toch wel, wel zeker willen pleiten dat gynaecologen en verloskundigen veel meer ook gaan samenwerken. Ja, of, wat dat me, wat me dus ook opvalt is, he, is het dat het jullie dat gescheiden dat de werken. Terwijl... Het is ook als je kijkt naar andere landen, in Engeland bijvoorbeeld, zijn ze juist omdat ze daar twintig jaar geleden een enorme medicalisering van bevallingen hebben doorgemaakt, zijn ze daar helemaal op aan terugkomen. En daar zie je dat het aantal thuisbevallingen de afgelopen jaren verdubbeld is. Van een heel klein percentage naar een nog steeds klein percentage. Maar, maar, heeft... maar als u zegt die samenwerking is er al tussen gynaecologen en verloskundigen... Ja. Op wat gaan we daar We gaan deze manier... daar een eens wat over? kindernatale zorg uh, oprichten. Um, en uh, daarin komt dus ook een soort landelijke regie, waar de beide beroepsorganisaties samen met kinderartsen en kraamzorg uh, in zitten. En uh, de regie gaan uitzetten, want dat is waar het in Nederland wel aan ontbrak. Um, er was uh, ja, heel veel samenwerking, maar de samenwerking was vaak te vrijblijvend. En er komt nu meer regie, meer uh, sturing van. Uh, van bovenaf, zeg maar op de verloskundige zorg. Nee. Ja, maar ik begrijp maar dat begrijp ik wel dat dat verloskundige heel lang al op zich geloof, laat wachten. Dus he? dat het lang duurt. Die ja, is dat voldoende wat jou betreft, uh, Alenda? Ja goed, ik zou, ik zou dat toch zeggen van ja, zet daar gewoon vaart achter. Want ook zeg maar de aansluiting tussen de thuisbevalling en het, in het ziekenhuis, hè, daar schijnt ook nog wel wat aan te schorten. Dus wat, wat betreft de zorg voor de baby, hè, ik zou zeggen van nou als moeder kom je met een gezond kind er, er ja, in, over het algemeen gewoon goed bovenop. Dus let vooral gewoon op die zorg voor het kind. En wat ja. mij betreft zou ik zeggen, ja, uh, laat die medische zorg gewoon, gewoon niet te lang. Nee, maar goed. Ja. Okay, is wel... ja, ik zou graag één ding heel graag willen zeggen. Want Tot slot... in alle uh, discussies rondom de babysterfte gaat het steeds weer over die thuisvervanging. Die focus is niet terecht. Ik wil het heel graag over thuisvervanging hebben. Maar slechts 3% van de babysterfte in Nederland, dat weten we gewoon zeker, uh, vindt er plaats bij vrouwen die thuis bevallen. Uh, het ziekenhuis is ook onveilig. Juist voor vrouwen die geen medische indicatie hebben, blijkt dat ze meer kans hebben op onnodige medische ingrepen met de risico's voor okay. moeder. en kind een van die. Dus uh, maar het gaat De, laten, de discussie mevrouw. moet breder zijn dan alleen de thuisbevalling. Oké, okay. dank u wel, mevrouw Verbeert, ja. en hartelijk dank. Arenda okay. Haasnood. Bedankt, Dag. Dank u wel. Feet are nearly frozen. Ball the tea and put some toast on. What are we living for? To room department on the second floor. No chance to emigrate. I'm deep and dead and now it's much too late. We both want to work so hard, but we. Davies, Dead End Street, brengt ons aan het einde van deze aflevering van Dit is de Dag via de website www.dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Zometeen na half vier, Villa VPRO met Ger Jochems en Tesselblok. Ger, wat gaan jullie doen? Hé hey Elsbeth, ik ga het hebben over de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst. Want details over een grootschalige fiat -operatie, die zijn in handen gekomen van de Telegraaf. Hoe kan dat, vraag je je af. En... Een heel leuk verhaal over hoe opereert de Fiat tegenwoordig. Ze hebben een opvoedkundige taak, vinden ze zelf. Dan over het zware geweld in Syrië natuurlijk tegen demonstranten. Ze worden in scholen en stadions opgesloten. doet je dat niet aan Chili denken. En in het politieke panel herkouwen we nog eens eventjes het interview met Balkenende gisteravond en met commentaar van oud-minister NP van der Aar, Ronald Plasterk. En dat alles na het nieuws met Gert Kluuk. Radio 1. het NOS journaal. De fiscale opsporingsdienst Field heeft vijf locaties in Zuid-Holland doorzocht. Dat gebeurde vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar drie failliete beleggingsbedrijven. Twee leidinggevenden worden verdacht van fraude, oplichting en witwassen. Er hebben zich meer dan 60 benadeelden gemeld. die samen zo'n 9 miljoen hadden ingelegd. En de vraag is of ze nog wat van hun geld terugzien. Microsoft neemt het internet Skype over. Dat zijn de beide raden van bestuur overeengekomen. De softwareproducent betaalt 8,5 miljard dollar voor Skype. En door de overname krijgt Microsoft ook een stevige positie... op de internet voor consumenten. Skypen is een goedkope manier van bellen en daarom populair. Kernenergie blijft een belangrijke pijler van het Japanse energiebeleid... maar het land wil er minder afhankelijk van worden. Duurzame energie zoals zon- en windenergie wordt belangrijker. Door de problemen met de kerncentrale in Fukushima is in Japan... en daarbuiten een discussie op gang gekomen over de rol van kernenergie. En opnieuw is een minister uit het tijdperk van Mubarak... veroordeeld wegens corruptie... Het is oud-minister van toerisme Garara. Hij moet vijf jaar de cel in. Vorige week werd al de voormalig minister van binnenlandse Zaken veroordeeld. Ook dat was wegens corruptie. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files in Nederland. Allereerst op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knoopend Badhoevedorp en knoopend De Nieuwe Meer, drie kilometer. Dan twee files op de A10-ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting Koenplein tussen Geuzenveld en knoopend Koenplein, vijf kilometer... En Koenplein richting Watergraafsmeer, tussen Osdorp en Oud-Zuid, 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Johans. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u met een overvolle villa. We gaan het hebben over het tomeloze geweld in Syrië. We gaan het om na vier uur in ons politieke panel hebben over het interview gisteren met oud-premier Balkenende. Wij gaan dat vlijmscherp, haarscherp analyseren, Ger, Onder andere met. Roland Ploster. Ja, die minister was, hè? In, die, in, tijd, het, in ja. die tijd. En nu financieel woordvoerder. Ja, en we hoorden het over financieel gesproken net al in het nieuws. De Fiat heeft vanochtend bij een beleggingsfirma invallen gedaan. En uh, daar zitten allerlei pikante kantjes aan. Gaan we het uitgebreid over hebben. En ook over de vraag hoe het kan dat een ochtendblad vanochtend al melding maakte van die inval voordat hij al geweest was. Wilt u zich bemoeien met ons? Doe dat zeker, schroom niet. Ga naar onze site villa Dit is Radio 1, Villa vpro Het kabinet heeft de groei van het aantal zorgleerlingen sterk overdreven het aantal kinderen met een stoornis of een handicap... dat zou sinds 2003 met 65 procent zijn gestegen. Dat is natuurlijk kruikzinnig. Maar in werkelijkheid blijkt het dan ook maar 15 procent te zijn. Nogal een, een wat, verschil, hè? Ja, maar ook nog wel veel, overigens, bedenk ik me nu. Die 15 procent, ja. ja. Nou, deze gegevens die heeft minister van Bijsterveld... hierover gaat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is heel pikant, deze zaak, want die enorme groei... die enorme stijging van het aantal uh, zorgleerlingen... was voor de minister een argument om keihard te snoeien... in het past. Het onderwijs, maar liefst 300 miljoen. Jeroen Dijsselbloem, Tweede Kamerlid voor de P van de A. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, goedemiddag ook over, die, over, dit, uh, over dit feit: van 65% procent naar 15%. Procent. Ja, het is niet de eerste slordigheid uh, om het op het gezag uit te drukken in, uh, dit, rond dit onderwerp. Uh, ook de cijfers zijn geweldig opgeblazen. De minister heeft het steeds gehad over 3,7 miljard. Ook dat blijkt anderhalf miljard ernaast te zitten. Dus het hele verhaal klopt van geen meter. Nee. Zij noemt het, u zegt een onzorgvuldigheid. Zij noemt het zelf in de brief aan de Kamer een onvolkomenheid. Een wat vreemde kwalificatie misschien. Ja, goed. Ieder kiest zijn eigen woorden. Maar als je besluit om 300 miljoen te gaan schrappen... in uh, ondersteuning van leerlingen die iets meer zorg nodig hebben... omdat het zo uit de hand zou zijn gelopen... En het blijkt dan ja, wel te zijn gestegen, inderdaad, maar niet uit de hand te zijn gelopen. Ja, dan heb je toch echt meer uit te leggen dan alleen maar uh, een onvolkomenheid. Ja, even iets over de mogelijke oorzaken die dan formeel aan de orde kunnen zijn en dan wat er wellicht echt aan de hand is. Vanmorgen werd nog gesuggereerd, uh, uh, na aanleiding van een gesprek wat mevrouw Roeters van, uh, van de Rekenkamer, meen ik, die bij de minister op bezoek was, het zou gaan om dubbeltellingen en dat je dan op zo'n krankzinnig uh, aantal zou komen, maar later werd dat weer herroepen, wat zou hier aan de hand kunnen zijn, formeel? Wat voor fouten? Nou, mevrouw Roeters uh, van de onderwijsinspectie... Of de onderwijsinspectie, uh, sorry, ja. Hij heeft in een brief ook aan de minister, en die is ook aan de Tweede Kamer gestuurd, gezegd dat het onder andere zit in dubbeltellingen. Maar ze weet niet precies, dat is het wonderlijke, schrijft ze in de brief, hoeveel dubbeltellingen er eigenlijk zijn. Dus nee. misschien is het cijfer nog meer overdreven uh, dan dat ze nu zelf zegt. Ja, het gaat, er gaat er wel weer in andere berichten die circuleren dat die dubbeltellingen alleen zouden gelden voor heel erg zwaar gehandicapte kinderen, wat weer een apart groepje is. Nee, het gaat uh, om dubbeltellingen van kinderen die in het speciaal basisonderwijs zitten... of in het speciaal onderwijs en nee. daarnaast ook een rugzakje hebben... Um, dat zijn inderdaad kinderen met behoorlijk stevige problematiek. Uh, maar hoe groot die groep is en hoeveel dubbeltellingen er dus zijn, uh, weten we niet. Nee. Uh, maar wel uh, dat er dus een geweldige overdrijving in zit. Ja. Overigens zit er nog een grote overdrijving in. De minister zegt dat 20% van het leerlingen in het middelbaar onderwijs inmiddels zorgleerling zijn. Mm -hmm. Maar de helft daarvan, dat zijn gewoon kinderen met leerproblemen. Dus geen zorgproblemen, maar gewoon nee. leerachterstanden. Dat heeft niks dus met een handicap of met een stoornis te maken. Nee, dat zijn gewoon kinderen met leerachterstanden. Ja, eh, om wat voor reden dan ook. En daar moet extra in worden geïnvesteerd om die weg te werken. Dan is dus, blijft de vraag die die al stelde. Uh, wat, wat zou er echt aan de hand kunnen zijn als er zoveel onvolkomenheden zijn? Zoveel ja. slordigheden. Kijk, en je, je er... weet aan de andere kant dat men zo streng wil bezuinigen. Ja. Dan ga je toch hele foute gedachten krijgen. Je hebt die stijging nodig voor die bezuinigingen, En dan ga je dus inderdaad slecht denken, Jeroen nou, Dijsselbloem. Nou ja, goed. Kijk, op allerlei fronten worden dus de cijfers enorm opgeblazen. Zowel de aantallen als de uh, kosten van het geheel. Alleen maar om te motiveren dat we 300 miljoen uh, zouden moeten bezuinigen. Ja. Nou ja, dat is volgens ons volstrekt verkeerde keuze. Je moet sowieso op dit moment niet op onderwijs bezuinigen. Uh, onderwijs verdient juist extra investeren. Uh, maar als je al zo op zoek gaat naar bezuinigingen, doe het dan niet op die leerlingen die een bijzondere achterstand of probleem hebben. Ja, um, als er, maar u wil niet ingaan op de mogelijke suggestie uh, dat uh, uh, er bewust gerommeld is om dat argument te hebben. Het geld voor die dubbeltellingen, vermoed ik echt dat het een hele domme fout is van de onderwijsinspectie. Ja. Als het gaat om die uh, leerlingen met leerachterstand, om die voortaan ook mee te tellen als zorgleerling. Dat is gewoon echt het opkloppen van cijfers. Ja. En die 3,7 miljard, die ook Mark Rutte steeds gebruikt om aan te tonen hoe duur het allemaal is. Ja. ja, sorry, maar dat is gewoon echt de cijfers ja. uh, verdraaien. Maar als er is één ding wat daar tegen pleit, denk ik. Want zoiets komt altijd uit. Die de echte cijfers komen altijd een keer op tafel. Ja, dus een aantal van dit soort uh, uh, verdraaiingen, zal ik maar zeggen, zijn inmiddels ook al bekend. Nou, vandaag komt dit uh, bericht er nog eens vol overheen. Dus de onderbouwing om zo grof in te grijpen in het passend onderwijs, die valt helemaal weg. Er was een uh, fanatiek debat hè, begin dit jaar. Uh, omdat, dat, uh, omdat men er eigenlijk niet uitkwam, is de bezuiniging al doorgeschoven naar volgend jaar. Ze wilden alles nog eens gaan bekijken. Gaat u nu een debat aanvragen om het voor eens en voor altijd van tafel te krijgen... nu de cijfers duidelijk zijn en er niet om liegen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het kabinet zelf ook moet erkennen... dat ze haar voornemens, haar plannen baseert op gewoon echt onduidelijke cijfers. Hm. Dus uh, we moeten op korte termijn uh, met Van opnieuw opnieuw aan de slag. Dan gaat uh, zij het volgende tegen u zeggen, blijkt uit het laatste nieuws van de minister. De minister blijft er overigens bij dat de groei van het aantal zorgleerlingen problematisch is... ook bij een groeicijfer van 15 procent. Dus dat kunt u verwachten, in ja, het debat. Het hele fenomeen van de rugzakjes is pas een aantal jaren oud. En het gaat nog steeds maar om 1% van de leerlingen in Nederland. Ja. 1% van de leerlingen in Nederland heeft nu een rugzakje. Dus heeft die extra ondersteuning. Uh, dus ja, 15% klinkt fors. Maar alles bij elkaar is nog steeds 1% in het lager onderwijs. En 1% in het voortgezet onderwijs. Meer is het niet. Ja. Uh, dus laten we alsjeblieft dat geld erin steken. En die kinderen verder helpen. We gaan het allemaal volgen. Jorgen Dijsselbloem, hartelijk dank. Graag gedaan. U hoorde het net in het nieuws. De FIAT, de Fiscale Opsporingsdienst, heeft vanochtend invallen gedaan... bij drie bestuurders van een gerenommeerd beleggingsfonds. Dat van fraude wordt verdacht. Het gaat om 9 miljoen. Het team van de FIAT viel drie woonhuizen en twee kantoorpanden... ergens in de provincie Zuid-Holland binnen. Zocht daar gericht naar de vermogensbestanden, naar de sleutels van kluizen... en klat aantekeningen over van alles en nog wat. Hoe weten wij dit zo gedetailleerd? Gisteravond faxte de Fiot het complete invaldraaiboek naar het invalteam. En naar een verkeerd adres. Die verkeerd geadresseerde faxte het onmiddellijk door naar de Telegraaf. Dat doe je dan. En dus stond het vanochtend in die krant. Een blunder. Je vraagt je af of dat des Fiots is. Wij vragen dat aan Siem Eikelenboom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij is researchjournalist van het Financiële Dagblad. Dat is de vraag. Dus blundert de Fiot vaak? Uh, nee, dat kun je niet zeggen. Dit is natuurlijk een ontzettend uh, oendig voorval, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Ik kan wel ongeveer begrijpen hoe dit gegaan is. Waarschijnlijk is dit een secretaresse geweest. die de gegevens moest uh, sturen naar alle betrokkenen. Dat die bij die inval uh, een rol spelen. Mm -hmm. uh, ze moest waarschijnlijk uh, hetzelfde pakket naar meerdere mensen faxen. En ik denk dat zij één keer. Ik hoef maar één verkeerd nummer namelijk in te toetsen. of een fax uh, komt al bij een heel ander telefoonnummer terecht. waarvoor het bedoeld is. Is vax ook niet heel erg ouderwets eigenlijk? Waarom gebeurt nou, dat, dat via een fax? Ja, dat heb ik me ook meteen zitten afvragen toen ik het bericht lees. Want tegenwoordig heeft toch iedereen die bij de Fiot werkt of bij justitie... iedereen beschikt over een e-mailadres. Mm -hmm. En vaak ook over beveiligde e-mailadressen. En iedereen beschikt tegenwoordig over mobiele apparatuur... om uh, faxen uh, of zeg maar berichten te ontvangen. Mm. Dus ik vraag mij af waarom uh, stuur je dit gewoon niet uh, naar zeg maar beveiligde e-mailadressen? Nee, want ik kan me ook niet voorstellen dat een instantie als de fiat... niet gebruik maakt van de nieuwste technieken en communicatiemiddelen. Dat gebruiken ze wel ja. hoor. Dat, ja, ja. Precies, dus, is het er... dat is nog een grappig raadsel. Even iets anders, hè? Om, uh, even een paranoïde scenario. Wie zou belang kunnen hebben bij het sturen van deze gegevens... naar een verkeerd adres en vervolgens telegraaf? Niemand. Oké, okay, dan hebben we dat. Nee, dit moet je echt zien in de categorie, gewoon een stomme fout. Je hoeft maar ja. in dat eh, wat ik net zo bij een fax... Je, hoeft, je moet tien nummers intypen, je moet één keer een drie door een twee... en dat nummer komt, met een fax komt al bij een heel verkeerd telefoonnummer ja. terecht. Ja. Ja. Ja. Weten jullie om welk bedrijf het gaat? Ja, het gaat om future life. Future oh. life, ja. Het is ja, geen future... kleine, hè, begreep ik. Nou, ook niet echt heel groot. Het gaat om ja. ongeveer 7 miljoen wat, uh, wat weg is. Dat ja. klinkt 7 miljoen natuurlijk voor onze begrippen heel veel. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Palm Invest of uh, Sun bijvoorbeeld... er zijn echt zaken die... Uh, daar ging het om tientallen miljoenen die weg zijn. Ja. Dus hey. trof, Het gaat om veel geld, maar er zijn grotere zaken inmiddels en, geweest. En ze staan niet slecht bekend? Weet je, weet je iets van ze verder, behalve deze cijfers? Ja, ze staan ook al enige tijd slecht bekend. Er is al een paar jaar is er een stichting gedupeerd van Future Life. Dus ja. mensen die zich verenigd hebben, die al, al langer het idee hebben... dat hun geld, uh, hun belegging zeg maar, maar als sneeuw voor de zon is verdwenen. En ja. dat is al een paar jaar, zeg je. Waarom, wanneer is dan, denk je, want jij weet wat van de fiat hoe ze werken... wanneer is dan het punt voor de fiat waarop ze zeggen... nu slaan we toe, ze laten het een paar jaar sudderen? Dat ligt er natuurlijk helemaal aan wanneer de informatie binnengekomen is. Uh, dat is punt één. Dus wanneer zijn inderdaad... Er zijn, bijvoorbeeld er zijn gedupeerden geweest. Hebben die gedupeerde aangifte gedaan? Mm -hmm. Daar begint het natuurlijk allemaal mee. Dat is, ja. Er moeten aangiftes binnenkomen. Anders kun je als field natuurlijk... Uh... Oh, dus je kunt niet op eigen doft een beetje gaan lopen zoeken. Van uh, we vertrouwen dit en dat niet. Ja, dat zou wel kunnen. Maar de field heeft het namelijk hartstikke druk. Dus dat is <laughs> probleem één natuurlijk. Okay. Dan, en dan kom ik automatisch bij het tweede punt. Ja. De prioriteitsstelling. Uh, de FIAT is, is de fiscale opsporingsdienst. En die moet eigenlijk alle grote fraudezaken uh, onderzoeken. Dus praat ik over beleggingsfraude, milieufraude. Uh, maar, alleen als het met natuurlijk ook. maar alleen als het met belasting te maken heeft. Ja, maar dat zijn natuurlijk dit soort zaken al snel. Hè? Ja, ja. Zeg maar meer, de geldstroom. Laat ik het zo zeggen, alles wat, ja, de vastgoedfraude is natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. De klimopzaak bedoel je. Ja, de klimopzaak, ja. precies. Ik, hoorde, en ik, dit, ik las ergens dat ze daar krankzinnig veel geld aan uitgegeven hebben... aan het onderzoek. Dus ja, dat ja, dat klopt. Dat zijn ja. onderzoeken die bijvoorbeeld... Nou jij, heel veel regisseurs moet je daarvoor vrijmaken. Ja. En wat ook nog een rol speelt, heel veel rechtshulpverzoeken natuurlijk. Ja. Je moet naar andere landen gaan reizen, je moet kijken waar het geld gebleven is. Dus er zijn onderzoeken die heel veel menskracht en tijd vergen en ook geld... Ja. En dan kom je natuurlijk al weer met die prioriteitsstelling. Dat zei ik net op Future Life. Het is voor ons veel 7 miljoen. Maar als je ziet welke zaken de Viot nog meer in behandeling heeft... is dit eigenlijk relatief gezien een kleine zaak. Wat is hun beleid eigenlijk? Wat is de gedachte van ze moeten tig zaken aanpakken... ze kunnen maar een fractie ervan. Klopt. Wat leidt ze? Nou, er is sinds ongeveer een half jaar, drie kwart jaar... is er een soort beleid nu gezegd... dat ze uh, die zaken met name aan aanpakken... waar, als het ware, bestuurders of bedrijven... zelf een soort voorbeeldfunctie hebben. Mm -hmm. Een goed voorbeeld is... nou ja, de klimopzaak uh, is niet helemaal vergelijkbaar, maar het is natuurlijk a, een hele, hele grote zaak. Maar aan de ene kant zie je daar allemaal bestuurders die, uh, en bedrijven... bijvoorbeeld bouwfonds... die een gerenommeerde rol spelen in de sector zelf. Mm -hmm. Maar een misschien wat beter voorbeeld... is een recent onderzoek naar fraude... binnen de metaalrecyclingsbranche... Ja, yeah. um... schroot. Schroot, precies. Ja. Daar is uh, zwaar mee gefraudeerd. En wat bleek tijdens die fraude, dat met name gefraudeerd is door bedrijven... die in de handen zijn van mensen die in de brancheorganisatie zitten. Zo. Ja, ja. ja en dat is, dat is natuurlijk wel opvallend. In de brancheorganisatie wordt gesproken over uh, afspraken, ook met de overheid. Bijvoorbeeld dat je de milieuregels naleeft. En dan zie je dat juist de mensen die in de brancheorganisatie zaten... bedrijven leiden die uh, ja, aan het frauderen waren. Ja. Dus dat is reden voor de FIOD, om met name dan zo'n zaak aan te pakken. Als je weet dat dat hun prioriteit is, hè? dat ze de grote zaken aan willen pakken... die ook een voorbeeld als voorbeeldfunctie kunnen dienen. Betekent dat dat uh, de wat kleinere en minder voorbeeldige voorbeeldbedrijven denken... wij kunnen rustig ons gang gaan, want ons pakken ze niet? Ja, dat, je, gevaar, dat, dat, gevaar, is dat is een gevaar, inderdaad. Maar dat gevaar is er nu ook al. Kijk, uh, het is ook al langer bekend dat bijvoorbeeld. Uh, noemen ze wat justitie in Brabant. kan lang niet, alle op, uh, uh, kan lang niet achter alle bendes gaan. die bijvoorbeeld zich met hennactil nee. bezighouden. Zou, dus ze moeten ook al selectie maken. Dus... Ja, ze kijken in het achterhoofd eigenlijk. welke actie heeft de meest opvoedkundige waarde? Prachtig gezicht. Ik had, niet, <laughs> ik had het niet beter kunnen zeggen. Maar dat klopt, zo moet je het zien, ja. Okay. En Siem, gaan ze nu een diepgaand onderzoek ook doen... naar deze misfax, om het maar zo te noemen? Want jij zei al, het kan een secretaresse zijn geweest. Uh, je weet het natuurlijk niet. Gaan ze dat echt tot op het bot uitzoeken? Denk ja, je? dat hebben ze inmiddels al laten weten. En terecht natuurlijk. Want kijk, nou. ook al is het maar een foutje, het is natuurlijk ontzettend stom... en dat het nooit, uh, had nooit mogen gebeuren. Zeg, maar die fax, hè, bedenk ik me nou ineens, die worden toch genummerd... dat je kan herleiden wie wat heeft uh, gekregen? Uh, nou, het blijft in je faxapparaat ook zitten. Ja. Dus ik weet de fax die wij op de redactie hebben. dan kun je het al dagen geleden. kun je precies ja. nagaan uh, uh, wie de nummer heeft ingetoetst. Uh, dus ja. wie dat heeft gedaan en welk nummer dat is geweest. Dus, dus als opzet dat... is, zou het hartstikke stom zijn, want het komt onmiddellijk uit eigenlijk. Dus ja, het is een, ja. je hebt waarschijnlijk gelijk. het is gewoon een, stom, stom, een stomme fout. Het is gewoon een stomme fout. Ik denk dat ja. ze zo kunnen traceren wie die fout heeft gemaakt. en hoe die. Ik denk dat er inderdaad één nummer gewoon verwisseld is. Ja. oké. Okay. Kan gebeuren. Goed. Ja. Siem Eikelenboom van het Financiële Dagblad. Hartelijk bedankt. Tijd voor een wonderlijk maar waar verhaal van één minuut. Pst, één minuut. Ik ben eens een keertje met iemand mee geweest. Die had een, een uitstapje. En dan mocht je iemand meenemen. Die, die vrouw die was uh, blind. En toen vond ze op een gegeven moment dat ik haar vlees maar moest snijden. Ik zeg, Waarom? Je hebt wel wat aan je oogjes, maar je hebt toch niks aan je handjes? Dat doe je maar zelf, en anders hap je het maar af. Als je nou op een feestje bent, dan staat er muziek op, achtergrondmuziek, wat vaak te hard is. En dan proberen mensen nog bovenuit te praten. Nou, dan ga je dus uh, het zorgzame type uithangen wat, wat de glazen ophaalt en wat uh, de flessen wijn aandraagt. En, uh... Maar het is niet zo dat ik dan zielig ga lopen doen van ik kan anders niks horen of zo. Ik ben dus doof aan één kant, maar dat is mijn probleem en niet het jouwe. En mensen die een handicap zichtbaar dragen, ja, die hebben zoiets van, nou uh, jij moet mij maar helpen. U hoorde een minuut, gemaakt door Maartje Duin. U vindt de complete minutencollectie op onze website vpro.nl slash 1 minuut. I got myself everything I need Peace of so heart and moan to feet Life might bring me more than what I need Win or lose in the street I got myself everything real soon Looking for a way to sail Pick life up, take it down, I know. Well it's just what you choose. Still I'm a little down, I'm down on the upside, a little love. Up. I'm up on the downside and I our children what they need to be taught to be taught. they say being young is wasted on They'll never find a book that holds the truth. So you keep yourself away from higher notes. This is as low as I can go. While I'm a little down, I'm down on the upside, a little up. I'm up on the downside, but I'm. What they need. To be to be het onmiskenbare geluid van Raccoon, het nummer Little Down on the Upside, staat op hun nieuwe album Liverpool Rain. Dat is zowel 3FM-album van de week als Radio 1 CD van de week en... Ten overvloede ook nog eens helemaal te beluisteren op luisterpaal.nl. In Syrië is het leger bezig met grof geweld te en opstanden de kopje te drukken. En honderden, misschien zelfs wel duizenden, activisten zijn gisteren bij razzia's opgepakt. En de arrestanten worden vastgehouden in stadions en scholen. Bah, ja. 1975. Meteen, ja. Nou ja, volgens zijn zouden nu zelfs kolonnes tanks van het leger op weg zijn in de stad Hama. En dat is al wekenlang toneel van het protest. En die stad was in 82 al de klos... want daar zijn toen enorme massaslachtingen gehouden na protesten. In de studio in Leiden, Maran Chakar. Zij is tolk vertaalster en van origine Syrische. Goeiedag, Maran Chakar. Het is niet Maran, maar Manar. Manar. Manar. Dat is dan ja. een... Dat, dan heb ik... Uh, hoe heet dat? Geef niet, helemaal geen probleem. Manar. <laughs> Oké. Okay. Dyslexie heet dat volgens mij. Nee, tis. is niet erg. Okay. U zit al 22 jaar in Nederland. U, u, u, woont u hier? Heeft u wel familie nog in Syrië? Ja, ik heb uh, familie in Syrië. Oma, tantes, ooms, nichten, neven. Maar Maa, vader maar, en moeder er... wonen in Nederland. Oké. Okay. Maakt u zich zorgen om ze? Of zijn ja, ze natuurlijk. Act... Ja. Zij is actief. Nou, uh, ze ook al zouden ze actief zijn, ze zouden dat niet bekendmaken. Niet via de telefoon, niet via internet. Nee. Alles uh, is precies, dat zouden ze niet bekendmaken. Uh, maar maar is er überhaupt contact met hen mogelijk? Uh, er is wel contact mogelijk over internet natuurlijk, Facebook. Hè. Niemand houdt dat uh, nu tegen. We leven in zo'n wereld waar iedereen met iedereen contact heeft. Alleen, uh, zodra je het over... Uh, de, de, hoe gaat het daar op straat? Uh, doen jullie mee? Uh, wat, uh, wat is er gaande? We willen meer weten. Dan wordt er gelijk opgehangen. Mm -hmm. Dat is dus als je uh, telefonisch de... contact met ze hebt. Thel ja, precies. Ja. Of, uh, of ook al zou je iets opschrijven. Dat is, uh, ze zijn dan zo angstig uh, dat ze opgepakt worden. De angst is daar zo groot. Maar waar ik vandaan kom, uh, Aleppo, ja. uh, uh, is natuurlijk de tweede grootste stad in Syrië. En uh, daar, is de, daar wordt het heel... De, de, de, de de de zeg maar de de druk is daar zo groot dat het niet de opstand mag daar niet in. Voor, voor wat dan ook mag uitbreken. Want Aleppo is de ruggengraat na Damascus is de ruggengraat van, van Syrië. Als het daar uitbreekt, dan mag je spreken van echt totale revolutie... Ja. zoals het ook in, in, in Egypte is geweest. Um, en het, dat houden ze heel erg in de gaten. Dat Ik heb dat ook dus eerder niet. gehoord dat dat zo is, hè, wat je net over Aleppo zegt. Maar er wordt nooit uitgelegd waarom dat is. Waarom is dat zo'n cruciale stad? Nou, Aleppo, uh, uh, ja, je moet het zo zien. Syrië heeft heel veel, uh, uh, uh, uh, ja, is een is een land en uh, met veel moslims. En, uh, maar ja, binnen de islam heb je ook splitsingen en zo. Maar Aleppo, uh, Homs en Hama, al die, uh, de, de, zeg maar, zoals ook in Irak, de driehoek, de soenitische driehoek. Uh, Aleppo is een van de machtigste uh, steden in Syrië, waar ook heel veel Soen soeniten leven. Mm -hmm. uh, de, de Alawieten, dat is, dat is een secte zeg maar, van, uh, van de islam. En nou ja, een, een, een, zij, een zijweggetje moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja, heel gematigd, weet ik niet. In ieder geval uh, zijn, de, zijn het de mensen die sinds drie. 60 via een uh... Een macht. Uh, ja, aan, gewoon aan de macht gekomen. Ook niet op legitieme wijze. Deze mensen vormen een minderheid. Uh, de Soenieten hebben daar, tenminste niet in de kringen die ik ken, hebben daar absoluut niks tegen. Als wij demonstreren, want ik ben naar Bruxelles geweest en ik ben, heb gedemonstreerd ook tegen wat er uh, gaande is in Syrië. En we mm -hmm. hebben geroepen dat uh, moslims, christenen, Koerden, uh, alawieten, iedereen is een, vormt eenheid tegen het regime. Dus wat de, de hele. Uh, de, de, de, het klimaat in Syrië is nu eenheid tegen het regime. Wij zijn met z'n allen één. Eigenlijk is eindelijk is, hef, hebben de Araberen sinds, laat ik zeggen, december. is het in Tunesië begonnen. Januari, Egypte. Uh, je, Libië volgde. Uh, sinds uh, maart, 15 tot en met 18 maart, uh, zeggen we dat. een uh, Syrische revolutie tussen haakjes is begonnen. Het is niet een volledige uh, revolutie, omdat niet iedereen op straat durft. Natuurlijk. Het is, het, he, het is logisch. Ze worden met zeer druk. Uh, dat, dat wilde ik je ja. vragen. Dit geweld hè, dat is ongekend zou je zeggen. Zelfs voor de begrippen die de familie Assad er al tientallen jaren op nahoudt. Of zeg je nou ja, voor, ja, voor Syrische dus, begrippen is het niet ongekend? Nee, nee, nee. Kijk, wij weten Syriërs met z'n allen weten dat dat, dat uh, altijd zo is geweest. Hè? In Hama, dat heeft u in de inleiding uh, ook al genoemd, zijn wel 30.000 mensen omgebracht op de meeste brute wijze. Maar er zijn ook 15.000 mensen vermist. Uh, tot nu toe, hè? sinds 2 februari in 1982. Dus die, die, die manier waarop ze te werk gaan met, met hun burgers, met de, met de normale mensen, hebben absoluut geen respect. Ja. En ze, ze, ze slachten die mensen gewoon af. Harteloos, genadeloos. Maar wat nu anders is, is dat, uh, dat het in het openbaar wordt. Uh, nu, anno 2011, pikken de mensen dat niet meer. Vooral ze worden eigenlijk ook gesteund door hun kleine mobieltjes. Als Assad uh, zo'n kleine mobiel <laughs> zit, dat zou echt uh, beven. Ja. Want uh, de mobiel is nu uh, onze eindige enige middel. Mobiel is uh, gevaarlijker dan een bazooka. Ja, ja, ja, klopt, ja. klopt. Ja. klopt ja, ja. Maar ja, even is... nog iets anders, even over de ja. internationale steun. Hè. We hadden ja. vanmorgen Ben Bot, uh, zat bij het Radio 1 journaal, voormalig minister ja. buitenlandse zaken, diplomaat, et cetera. En ja. die legde uit, niet dat hij dat zelf vond per se, maar hij legde uit waarom de internationale gemeenschap weinig steun gaf aan de demonstranten. Hij zegt, dat zijn mensen die wij, die niet bekend zijn. Wat willen ze? Wie vertegenwoordigen ja. ze? Begrijp je dat? Nou, als ik, als, als ik ook zo hè, uh, uh, van buitenaf zou kijken. En niet uh, uh, tussen de regels kan lezen, zoals meneer Bot dat niet doet of weigert te doen, dan zou ik dat verhaal ook opvolgen. Dat is precies het verhaal wat Assad wil ophangen. Van kijk, dat zijn mensen van buitenaf. Hij schrijft het toe aan buitenlands gevaar. Nou, dat is gewoon een, een, een smoes wat iedereen door heeft geprikt al lang. Uh, dit zijn gewoon mensen die zo op straat lopen. U ziet mij niet, maar ik sta nu. Ik zit gewoon na te bootsen handen om. Mm -hmm. De mensen hebben geen wapens. Zelfs de, de, de, de regering zegt dat de, de mensen van het leger worden, worden aangevallen. Dat is niet waar. Wat er werkelijk gebeurt is dat de overheid, tenminste de autoriteiten, ik, ik noem ze maar een bende, die maakten mensen zelf af. Die weigeren op de demonstranten te schieten. En dan zeggen ze, kijk, deze mensen zijn door de demonstranten-protestanten doodgeschoten. Dat is niet waar. Ik wil u één iets vertellen. We hebben er nog is... maar heel kort. Eén dus ja, iets wat, wat eigenlijk veelzeggend is en wat veel voorkomt. En, er is zoveel pijn in Syrië op dit moment. En, en, en de voorkeur, aller, allereerst wat gebeurt, wat zou moeten gebeuren nou, is beschermen. Maar nou, Shaker, je oproep is duidelijk. Ik hoop dat Ben Bot luistert. Hartelijk bedankt. De villa is zo terug, na het nieuws. De VPRO is jarig en dat vieren we. Op 29 mei is de beurs van Berlage de plek voor een eigenzinnig VPRO-festijn. Met muziek, debat, theater, goede gesprekken en veel meer. Kom naar het Vrijdenken Festival. Bestel nu kaarten op vpro.nl slash vrijdenken. Exclusief voor leden. Scherp. Nou, u bent uh, buitengewoon actueel. Onderzoekend. Gewoon Kritisch. De feiten zijn inderdaad belangrijk. Ook Argos en verschillende anderen. Luister naar Argos. Onderzoeksjournalistiek tot op de bodem. De uitzendingen hebben geleid tot veel vervolgpubliciteit en vanzelfsprekend ook Kamervragen. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Ik moet op dit moment daar maar niks over zeggen. Want nu is het woord aan de minister. Argos. Ja, wat jammer nog. <laughs> ja. Radio 1. Het nieuws.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 En je krijgt een beste rente. Dat wil 2,8%. Exclusief via Frieslandbank.nl. En daar komen jullie nu mee. Bijna een eeuw na de oprichting. Ja, Jord. Willen is kunnen. Kijk maar op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.